Op zoek naar de sloddervos. De volgende ochtend zijn Woesel en Pip al vroeg wakker. Auw. Oh. Buurpoes rekt zich lekker uit. Pip kijkt zoekend om zich heen. Waar heb je mijn sjaal neergelegd, Woesel? Die heb ik niet gezien, zegt Woezel. Opeens springt hij geschrokken op. Zie je nou wel, het was toch de sloddervos die we hoorden. Hij heeft jouw sjaal gepikt. Oh nee, Pip kijkt Woesel met grote oog aan. Puurpoes lacht. Wat heeft hij nou aan een rode sjaal? Nou, de sloddervast pakt gewoon alles, zegt Woesel. Zeker als het rood is, want mijn rode ballen is ook weg. En die wil ik terug. Hij wordt boos. Trouwens, ik wil al onze spullen terug. Kom, Pip, we gaan de sloddervast vangen. Pip kijkt in het rond. Maar we weten niet eens waar hij is, zegt ze vlug. Dat is geen probleem voor Woezel. Hij steekt zijn neus in de lucht en begint te snuffen. Hij is, hij is vast in het bos, zegt hij. Dat is de beste plek om je te verstoppen. En dat kan jij ruiken, mout spottend. Ze gelooft er niks van. Nou, Woezel kan heel goed ruiken hoor, zegt Pip. Het opnemend voor haar vriendje. Maar ik weet het niet, Woezel. Laten we eerst een goed plan bedenken. Toch? Maar Woezel rent al in de richting van het bos. Pas maar op, Sloddenvos. Woezel komt eraan, roept hij. Kom op, Pip. Au! Pip kijkt hem twijfelend na. Is dit nou wel zo'n goed idee? Nou, Pip, zegt lui. Ik hoor later wel hoe hij eruit ziet, hè, die Sloddenvos. Arr! En ze gaat weer lekker op haar muurtje liggen. Pip kijkt van buurpoes naar Woezel, die al een heel eind heeft gerend. Ze kan haar beste vriendje toch zeker niet alleen laten met de sloddervos. Woezel, wacht op mij, roept ze. Ik ga met je mee. Even later zijn Woezel en Pip in het bos. Ze kijken speurend om zich heen en snuffelen aan de planten en bomen. Mm. Shh! wat was dat? Er ritselt iets in de takken. En, en, en wat is dat daar? Twee ogen lichten op in een holle boom. Is dat hem? vraagt Pip geschrokken. Dat geluid hoorde ze vannacht ook. Hij zist toch? zegt ze. Woezel knikt. Zie je nou wel? zegt hij. Het was toch die sloddervos. Hij verstopt vast alles in die boom. Hij duwt Pip er naartoe, zodat hij niet voorop hoeft. Pip schrikt ervan. Hey, je niet zo duwen, Woezel. Ga jij maar eerst. Sorry, zegt Woesel heikend. Het is ook zo spannend. Als ze recht voor de boom staan, kijken ze elkaar aan. Kom op, fluistert Pip. Zullen we? Uh, ja, ik, uh, ik denk het wel, aarzelt Woesel. Eén, twee, drie, roept Pip. En ze springen samen voor het hol. We hebben je, slot vos," roept Woesel. Geef onze spullen terug, gilt Pip. "Oeh!" De ogen komen dichterbij... En het donkere schaduw vliegt uit de boom. Woezel en Pip doen hun pootjes voor hun ogen van schrik. Veertjes dwarrelen door de lucht en de hondjes kijken verbaasd op. Oudje, zegt Pip verbaasd. O, Oudje, ben jij het? Woezel kijkt opgelucht om zich heen. Heb jij de Sloddenvos hier ergens gezien? Pip gaat naast Oudje zitten. Uh, je hebt toch wel gehoord van de sloddenvos? Hij heeft alles gepikt. Oeh... Zie je wel, zegt Woezel meteen. Hij zie je is hier ergens, hè? Woezel en Pip kijken spiedend rond. Oudje doet ernaar. Pip leeft met hem mee. Jij bent natuurlijk ook dingen kwijt. Oeh? Oudje begrijpt er niks van. Maak je geen zorgen, Oudje. Woezel springt op. Wij halen alles terug. Woezel en Pip gaan meteen verder met rondsnuffelen. Oudje kijkt de hondjes verbaasd na tot ze tussen de bomen verdwijnen. Opeens stopt Woesel. Tussen de struiken ziet hij iets roods liggen. Kijk, Pip. Kijk, Pip, mijn rode bal. Zou de slottenvos hier in de buurt zijn? Voor de zekerheid sluipt Woesel naar de bal en kijkt ondertussen goed om zich heen. Als hij niks gek ziet, neemt hij een aanloop, duikt op de bal af en blaft zo hard als hij kan. Ruff, ruff, ruff. Ah, hap. De hondjes kijken verbaasd naar wat Woezel in zijn bek heeft. Het hangt nu helemaal slap. Hé, hey, dat, dat is mijn oude strandbal, zegt Pip. Ik wist niet eens dat ik die kwijt was. Woezel laat de bal los en schikt dan. De bal is stuk en er staan allemaal tandafdrukken in. Oh nee, hij is helemaal stuk gebeten door de sloddervos. Moet je die tanden beter zien? Uh, die zijn van jou toch? vraagt Pip. Voor Woezel antwoord kan geven, schrikken de hondjes op van een geluid. Er klinkt geritsel in de struiken. En ze zien een schim tussen de bomen op het heuveltje. En die schim komt dichterbij. Dat is de slodderfos, voezel, fluistert Pip. Hij komt hierheen. Hij komt naar zijn hol. Vlug verstoppen de hondjes zich langs het pad, achter een struik. De schaduw wordt groter en groter... Die sloddervos is best wel groot, fluistert Woezel. Hij bibbert. Pip tuurt door de blaadjes. Misschien wel, zegt ze dapper. Maar wij zijn met z'n tweeën. Woezel knikt en denkt boos aan alle spullen die de sloddervos heeft gestolen. Hij wil alles terug. Als de sloddervos voorbij is gelopen, fluistert Pip. Ik tel tot drie en dan pakken we hem. Eén, twee... Maar voor Pip tot drie kan tellen... is Woezel al uit de struik gesprongen. Auuuuh, hoort hij. Geef onze spullen terug. Pip rent vlug achter Woezel aan. Hier, jij sloddervos, gilt ze. Woezel duikt boven op de sloddervos. Samen buitelen ze over de grond. Als ze stil liggen... kijken Woezel en Pip verrast naar de gemene sloddervos. Een gevlekt hondje met lange oren staat heigend bovenop Woezel. Die grote ogen... Die lange oren. Dat lieve snuitje. Hè? Huh? Woezel laat het hondje verbaasd los. Jij bent niet de sloddervos, zegt Pip nog heigend van het rennen. Charlie? vraagt Woezel. Het hondje kijkt vrolijk terug. Charlie? Ja, dat ben ik, Charlie. Woezel krabbelt vlug overeind. Eh, uh, nou, ik ben Woezel en, en dat is Pip, zegt hij. Jij komt bij ons logeren, hè? Pip kijkt Charlie bezorgd aan. Hebben we je pijn gedaan? Pijn, zegt Charlie verbaasd. Nee, hoor. Ik vind Stoeien juist superleuk. Zullen we het nog een keertje doen? Wie was ik ook alweer? Hij springt enthousiast op en neer. Zijn oren bewegen vrolijk mee. Eh, uh, sta op Pip. We dachten dat je de vos was en... Maar Charlie luistert niet en kijkt nieuwsgierig om zich heen. Is dit het Slodderbos? Pakken jullie mij weer dan? Ik ben hem! Ik ben hem! En hij begint te rennen. Nee, nee, niet Slodderbos. Sloddervos, verbetert Pip hem. Maar Woezel rent al lachend achter Charlie aan en roept... Hier komen jij! Haha, ik ben de Sloddervos in het Slodderbos, roept Charlie. En samen met Woezel verdwijnt hij tussen de bomen. Pip haalt haar schouders op en rent dan vlug achter haar vriendjes aan. Die stodervos moet nog maar even wachten.